Dit is les 17 van uw cursus Geprogrammeerd LevensSpaans. Spaans. In de voorafgaande lessen hebben we een dertigtal regelmatige werkwoorden geleerd. We zullen in deze les aandacht besteden aan die reeds eerder geleerde werkwoorden en hun vervoeging. Als u aan uzelf twijfelt of u de vervoeging van de drie hoofdgroepen van de regelmatige werkwoorden nog wel goed kent, dan doet u er verstandig aan eerst het overzicht van deze les goed te bestuderen. We zullen de vervoeging van deze werkwoorden nogmaals doornemen, waarbij we vooral aandacht zullen besteden aan de verschillen en de overeenkomsten tussen de regelmatige werkwoorden van de drie hoofdgroepen, de werkwoorden die eindigen op ar, er en ir. De vervoeging van de eerste persoon enkelvoud eindigt op een o. Met andere woorden, in plaats van de uitgangen ar r en ir van de hele werkwoorden, komt een o. Zet de volgende werkwoorden in de eerste persoon enkelvoud. Contestar. Contesto. Mandar. Mando. Cambiar. Cambio. Pagar. Pago, estudiar estudio beber bebo leer leo escribir escribo subir subo Bij de tweede persoon enkelvoud zijn de uitgangen niet gelijk. Bij de werkwoorden op ar wordt de uitgang As, en bij de werkwoorden op R en IR wordt de uitgang S. Ook dit gaan we nog even oefenen. Zet de volgende werkwoorden in de tweede persoon enkelvoud: Necesitar. Necesitas. Tomar. Tomas. Viajar. Viajas estudiar, estudias, comer, comes, leer, lees, cumplir 20 años, cumples 20 años, vivir, vives. Ook bij de derde persoon enkelvoud zijn de uitgangen niet gelijk. Bij de werkwoorden op ar wordt de uitgang a en bij de werkwoorden op er en ir wordt de uitgang e. Zet de volgende werkwoorden in de derde persoon enkelvoud. Pagar Paga Preparar Prepara Cambiar Cambia. Trabajar. Trabaja. Beber. Bebe. Leer. Lee. Subir. Sube. Vivir. Vive. Ook de eerste persoon meervoud vertoont verschillen. Bij de werkwoorden op AR wordt de uitgang AMOS. Bij de werkwoorden op r wordt de uitgang EMOS. En bij de werkwoorden op IR wordt de uitgang IMOS. Zet de volgende werkwoorden in de eerste persoon meervaart. Visitar. Visitamos. Desayunar. Desayunamos. LLEGAR LLEGAMOS ESTUDIAR ESTUDIAMOS VENDER VENDEMOS LEER LEEMOS ESCRIBIR ESCRIBIMOS VIVIR VIVIMOS bij de tweede persoon meervoud wordt de uitgang voor de werkwoorden op ar, aís, voor de werkwoorden op er, eis en voor de werkwoorden op ir, is. Zet de volgende werkwoorden in de tweede persoon meervoud. Preguntar. preguntais, Entrar. entrais. Estudiar, estudiáis. Bailar, bailáis. Comer, coméis. Leer, leéis. Subir, subís. Cumplir veinte años. Cumplis 20 años. Voor de werkwoorden op R wordt de uitgang in de derde persoon meervoud An. En voor de werkwoorden op R en IR wordt de uitgang In. Zet de volgende werkwoorden in de derde persoon meervoud: Llegar. Llegan. Necesitar. Necesitan. Hablar, hablan. Cambiar, cambian. Vender, venden. Leer, leen. Escribir, escriben. Vivir, viven. Zeg nu de volgende vormen van deze werkwoorden direct in het Spaans en controleer uw antwoord nauwkeurig. Ik maak klaar. Preparo. Jij hebt nodig. Necesitas. Hij reist. Él viaja. Zij danst. Ella baila. U, enkelvoud, post de brief. Usted echa la carta al buzón. Wij, mannelijk, wensen. Nosotros deseamos. Wij, vrouwelijk, schrijven. Nosotras escribimos. Jullie... Mannelijk spreken. Vosotros habláis. Jullie, vrouwelijk, lezen. Vosotras leéis. Zij, mannelijk meervoud bezoeken. Ellos visitan. Jullie wonen. Vivis. Zij, mannelijk meervoud helpen. Ellos ayudan. Zij, vrouwelijk meervoud, nemen. Ellas toman. U, meervoud, verkoopt. Ustedes venden. Ik ga naar boven. Yo subo. Jij drinkt. Tu bebes. Hij eet. El come. Zij zwemt. Ella nada. Wij vragen. Preguntamos. Jullie studeren. Estudiais. Zij, vrouwelijk meervoud, wisselen. Ellas cambian. U, meervoud, ontbijt. Ustedes desayunan. Ik lig in de zon. Tomo el sol. Jij komt aan. Llegas. Hij stuurt. El manda. Zij draagt. Ella lleva. U, enkelvoud, koopt. Usted compra. Wij wegen. Pesamos. Zij, mannelijk meervoud, antwoorden. Ellos contestan. Zij, vrouwelijk meervoud, werken. Ellas trabajan. U, meervoud, gaat naar binnen. Ustedes entran. Ik word twintig jaar. Cumplo veinte años. Jij betaalt. Pagas. We leren er nu enkele nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. La fábrica de coches. La fábrica de coches. De autofabriek. La pensión. La pensión. Het pension. Cada. Cada. Elke, iedere. Generalmente. Generalmente. Gewoonlijk. Por eso. Por eso. Daarom. El almuerzo. El almuerzo. De lunch. La tienda. La tienda. De winkel. Cerca de la pensión. Cerca de la pensión. Dicht bij het pension. El producto, el producto. Het product. El aceite de oliva, el aceite de oliva. De olijfolie. La aceituna, la aceituna. De olijf. El vino, el vino. De wijn. El chorizo, el chorizo. De zuive laadworst. Después de. Después de. Na. We gaan deze woorden weer oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Elk. Ieder. Cada. Daarom. Por eso. De wijn. El vino. De Olijf. La aceituna. Na. Después de. Het pension. La pension. De servelaatworst. El chorizo. De autofabriek. La fábrica de coches. Dichtbij het pension. Cerca de la pension. Het product. El producto. De winkel. La tienda. De lunch. El almuerzo. Gewoonlijk. Generalmente. De olijfolie. El aceite de oliva. Het woordje... Cerca. Hebben we al geleerd. Als er achter dit woordje een zelfstandig naamwoord volgt, dan plaatsen wij het woordje de tussen. Zegt u de voorbeelden na. Cerca del hotel. Dicht bij het hotel. Cerca de la pension. Dicht bij het pension. Cerca de un aeropuerto. Dicht bij een vliegveld. Cerca de una tienda. Dicht bij een winkel. We gaan dit oefenen. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. Ik woon dicht bij een warenhuis. Vivo cerca de un almacén. Pedro woont dicht bij het postkantoor. Pedro vive cerca de la oficina de correos. Wij wonen dicht bij de bank. Vivimos cerca del banco. Zij, mannelijk, wonen dicht bij een winkel. Ellos viven cerca de una tienda. Het Nederlandse na is in het Spaans después de. Zegt u de voorbeeldzinnetjes eens na. Después de la comida. Na het eten. Después del almuerzo. Na de lunch. Después de las cinco. Na vijf uur. Después de la una. Na één uur. We gaan dit zelf toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Na het ontbijt help ik in de keuken. Después del desayuno, ayudo en la cocina. Na het eten schrijven we enkele brieven. Después de la comida escribimos unas cartas. Elena komt na zeven uur aan. Elena llega después de las 7. We zijn alweer toe aan de laatste oefening van deze les, waarin u kunt nagaan of u alle grammaticale leerstof al voldoende beheerst. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Elena woont dicht bij de autofabriek. Elena vive cerca de la fábrica de coches. Zij werkt in een winkel. Trabaja en una tienda. Zij verkoopt Spaanse producten. Vende productos españoles. Vandaag om acht uur ochtends help ik in de keuken. Hoy, a las ocho de la mañana, ayudo en la cocina. Ik maak het ontbijt klaar. Preparo el desayuno. Wij ontbijten thuis. We nemen koffie en brood met jam. Desayunamos en casa. Tomamos café y pan con mermelada. Daarna lezen we een krant en schrijven enkele brieven. Después leemos un periódico y escribimos unas cartas. Om de brieven te sturen hebben we drie postzegels van 15 pesetas nodig. Para mandar las cartas necesitamos tres sellos de 15 pesetas. Op het postkantoor spreken wij met de beambte, betalen 45 pesetas en posten de brieven. In la oficina de correos hablamos con el empleado, pagamos 45 pesetas y echamos las cartas al buzón. Dit is les 18 van uw cursus geprogrammeerd Levend Spaans. We beginnen deze les met enkele nieuwe bezittelijke voornaamwoorden. Het bezittelijk voornaamwoord jou is in het Spaans tu. Zegt u het eens na? Toe. Tu. Het ja, bezittelijk voornaamwoord jullie is in het Spaans 'vuestro' voor mannelijke zelfstandige naamwoorden en 'vuestra' voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Zegt u deze woorden enkele malen na? Vuestro, vuestro, vuestro, vuestra, vuestra. Vuestra, Zegt u nu ook de volgende voorbeelden na. Tu periódico. Tu periódico Jouw krant. Tu pipa, tu pipa. Jouw pijp. Vuestro amigo. Vuestro amigo. Jullie vriend. Vuestro hotel. Vuestro hotel. Jullie hotel. Vuestra carta. Vuestra carta. Jullie brief. Vuestra secretaria. Vuestra secretaria. Jullie secretaresse. We gaan dit oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Jouw auto. ...tu coche, jullie dochter vuestra hija, jullie badkamer, vuestro cuarto de baño, jouw balpen, tu bolígrafo, jullie tas, vuestro bolso, jullie keuken, vuestra cocina. We gaan deze bezittelijke voornaamwoorden toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans? Jouw vriend werkt op het vliegveld. Tu amigo trabaja en el aeropuerto. Ik heb jullie koffer nodig. Necesito vuestra maleta. De douanebeamte heeft jullie tas nodig. El aduanero necesita vuestro bolso. vaak met vrouw. Hablamos muchas veces con tu mujer. You ¿Vendéis vuestro coche? Pension nice. Me gusta vuestra pensión. De meervoudsvormen van de bezittelijke voornaamwoorden tu, vuestro en vuestra krijgen een s toegevoegd. Zeg de voorbeelden maar na. Tus ceniceros. Tus ceniceros. Jouw asbakken. Tus almohadas. Tus almohadas. Jouw kussens. Vuestros cigarrillos. Vuestros cigarrillos. Jullie sigaretten. Vuestros calcetines. Vuestros calcetines. Jullie sokken. Vuestras cerillas. Vuestras cerillas. Jullie lucifers. Vuestras faldas. Vuestras faldas. Jullie rokken. We gaan ook de meervoudsvormen van deze bezittelijke voornaamwoorden toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. Waarom verkopen jullie jullie boeken? Por qué vendéis vuestros libros? Jouw vrienden komen om één uur aan. Tus amigos llegan a la una. ¿Dónde trabajan tus hijas? ¿Dónde trabajan tus hijas? vuestros cheques de viaje. Jullie verkoopsters gaan naar boven. Vuestras dependientas suben. We hebben nu de belangrijkste bezittelijke voornaamwoorden in het Spaans geleerd. In het overzicht van deze les staan ze duidelijk bij elkaar. Het is verstandig dat eerst nog eens te bestuderen voordat u de volgende oefening gaat maken. In deze oefening herhalen we de bezittelijke voornaamwoorden. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. De buitenlanders bezoeken onze stad. Los extranjeros visitan nuestra ciudad. We lezen jullie brieven en jullie ansichtkaarten. Leemos vuestras cartas y vuestras postales. Waar werkt jouw vriend? Donde trabaja tu amigo? Mijn vriend werkt op het postkantoor. Mi amigo trabaja en la oficina de correos. Werkt haar vriend ook op het postkantoor? Trabaja su amigo también. ¿En la oficina de correos? ¿Quién necesita sus maletas? Zijn brieven komen zaterdags aan. Sus cartas llegan los sábados. Jullie dochter studeert Zweeds. Vuestra hija estudia sueco. Ik vind hun hotel leuk. Me gusta su hotel. Werken jouw vrienden op de bank? Tus amigos trabajan en el banco? In de voorgaande lessen hebben we al enkele onregelmatige werkwoorden behandeld omdat de onregelmatige werkwoorden voor veel mensen vrij lastige leerstof vormen, zullen we in deze les alles wat we tot nu toe geleerd hebben nog eens herhalen. In het overzicht van deze les zijn de vervoegingen van de werkwoorden decir zeggen, hacer doen, maken, ir gaan, poder kunnen, querer willen en tener hebben, bezitten nog eens opgenomen. Het is verstandig die schema's eerst nog eens te bestuderen. Het werkwoord tener komt ook voor in een paar uitdrukkingen die we al eerder geleerd hebben. Zegt u ze eens na? Tener calor. Tener calor. Het warm hebben. Tener hambre. Tener hambre. Honger hebben. Tener frio. Tener frío. Het koud hebben, tener ganas de tener ganas de zin hebben om tener razón. tener razon, gelijk hebben, tener sed, tener sed, dorst hebben het werkwoord tener wordt ook gebruikt bij het aangeven van iemands leeftijd. Het werkwoord tenerke moeten, wordt uiteraard op dezelfde manier vervoegd als tener. We gaan de onregelmatige werkwoorden oefenen. Zegt u de Nederlandse zinnetjes direct in het Spaans. Ik wil. Quiero. Jullie vrouwelijk zeggen. Vosotras decís, U, enkelvoud, kunt. Usted puede. Ik zeg. Digo. Zij doet. Ella hace. Zij, vrouwelijk meervoud, willen. Ellas quieren. Wij willen. Queremos. Wij, mannelijk, hebben het warm. Nosotros tenemos calor. Ik heb gelijk. Tengo razón. Jullie, mannelijk, gaan. Vosotros vais. Ik maak. Ago. U, meervoud, zegt. Ustedes dicen... Zij, mannelijk meervoud kunnen. Ellos pueden. Hij gaat. Elba. Jullie doen. Hacéis. Jij zegt. Dices. Ik ga. Voy. Wij kunnen. Podemos. Ik kan. Hij is 20 jaar oud. Tiene veinte años. De verschillen tussen de Nederlandse en de Spaanse zinsbouw zijn ook reeds eerder aan de orde geweest. Zegt u de volgende zin eens na? Tengo que comprar un sello. Ik moet een postzegel kopen. Als er na tener que nog een ander werkwoord volgt. ...wordt dit in het Spaans direct achter tenerke geplaatst. Zegt u ook de volgende zinnen na. Queremos llegar a las tres. We willen om drie uur aankomen. Ustedes no quieren mandar postales a España. U wilt geen ansichtkaarten naar Spanje sturen. Usted... Puede tomar un taxi. U kunt een taxi nemen. No puedo llegar a la una. Ik kan niet om één uur aankomen. In het Spaans staan de werkwoorden bij elkaar, terwijl het woordje no voor het eerste werkwoord staat. In deze oefening gaan we de onregelmatige werkwoorden toepassen in korte zinnen. Er staat een Spaanse zin. Met tussen haakjes een onregelmatig werkwoord en soms ook een persoonlijk voornaamwoord. U vult dan de juiste werkwoordsvorm in. Een voorbeeld. Er staat: ir al cine esta noche? U zegt dan: Vas al cine esta noche? Nu doe we het zelf. Esta noche, yo no poder, yo tener que trabajar. Esta noche no puedo. Tengo que trabajar. ¿Tener que trabajar tus amigos también? ¿Tienen que trabajar tus amigos también? No. Ellos ir al cine. No. Ellos van al cine. ¿Y tú, qué hacer esta noche? ¿Y tú, qué haces esta noche? Yo, querer, ir a la discoteca. Quiero ir a la discoteca. ¿María también a la discoteca? ¿Va María también a la discoteca? No, ella no poder, ella tener que estudiar. No, ella no puede, tiene que estudiar. ¿Cuántos años tú tener? ¿Cuántos años tienes? Yo tener veinticuatro. Tengo veinticuatro. ¿Y tu padre cuántos años tener? ¿Y tu padre cuántos años tiene? Mi padre tener cincuenta y seis. Mi padre tiene cincuenta y seis. ¿Qué vosotros hacer este sábado? ¿Qué hacéis este sábado? Nosotros, mi mujer y yo, ir al museo. Nosotros, mi mujer y yo, vamos al museo. ¿Tú, tener, ganas de ir al museo también? ¿Tienes ganas de ir al museo también? Hier volgt weer een aantal nieuwe woorden. Zegt u ze na en let vooral ook op de uitspraak. El chiste. El chiste. De mop. El problema. El problema. Het probleem. El hijo. El hijo. De zoon. Los hijos. Los hijos. De zoons, de kinderen. La noche. La noche. De avond, de nacht. Nunca. Nunca. Nooit. Solo. Solo. Slechts alleen. magnifico magnifico Prachtig. La señora. La señora. De vrouw, de dame. La fiesta. La fiesta. Het feest. No. No. Niet waar? Avaro. Avaro. Gierig. Libre. Libre. Vrij. El florín El florín de gulden. La persona. La persona. De persoon, de mens. Tantas personas. Tantas personas. Zoveel mensen. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Prachtig. Magnifico. De gulden. El florin. Zoveel mensen. Tantas personas. De mop. El chiste. Het probleem. El problema. Niet waar? No. Vrij. Libre. Nooit nunca de mens de persoon la persona de kinderen de zoons los hijos gierig avaro de dame de vrouw la señora alleen slechts solo de zoon hijo De avond, de nacht. La noche. Het feest. La fiesta. Het Nederlandse woordje nooit is in het Spaans nunca. In het Spaans plaatst men het woord nunca achter het werkwoord en bovendien komt voor het werkwoord het woordje no te staan. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na. No voy nunca al cine. Ik ga nooit naar de bioscoop. Por qué no quieres ir nunca en avion. Waarom wil jij nooit met het vliegtuig gaan? Ella no dice nunca a qué hora llega. Zij zegt nooit hoe laat zij aankomt. We gaan dit nu zelf toepassen. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. We gaan nooit met de auto naar het strand. No vamos nunca en coche a la playa. Waarom willen jullie nooit naar het museum gaan? ¿Por qué no queréis ir nunca al museo? Waarom zegt zij nooit hoe laat zij aankomt? ¿Por qué ella no dice nunca a qué hora llega?